Al dagen niet, en je hebt verdriet Jij kijkt mij niet meer aan Als ik wat zeggen wil, is je blik zo keel. Jij ziet mij niet meer staan Kan zo niet verder gaan, ik heb het fout gedaan Nee, ik draai er niet omheen Oh, het spijt me, toe begrijp me Laat me nu niet alleen